1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Vier reactoren in Fukushima definitief dicht. FNV tegen samenvoegen sociale regelingen. En Amsterdamse moslimschool ten onrechte gekort. Vanmiddag is het overal bewolkt. Hier en daar een bui. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt 12 graden in het noorden... en 17 graden in het zuidoosten. Ook morgen en vrijdag is het wisselvallig. Zaterdag dan is er weer zon. En dan ligt de temperatuur tussen de 16 en 24 graden. In Japan nu. Eigenaar TEPCO van de kerncentrale in Fukushima... heeft de zwaar beschadigde reactoren 1, 2, 3 en 4 definitief afgeschreven. De deskundigen gaan bekijken of de installaties afgedekt kunnen worden... zodat er geen straling meer vrijkomt. Ook werd vandaag bekend dat de president-directeur van TEPCO... na het begin van de problemen met de reactoren in een ziekenhuis in Tokio is opgenomen. Met last van duizeligheid en een hoge bloeddruk. Correspondent John Veldkamp. Uh, John veel kritiek op die president-directeur. Omdat hij zo onzichtbaar was, dan blijkt hij in het ziekenhuis te liggen. Uh, wie heeft de leiding nu? Hallo, John. Nee, ze is weg. Nou, dat gaan we zo meteen nog een keer proberen. Eerst een bericht uit Libië. Daar hebben de troepen van kolonel Gaddafi weer terrein gewonnen. Opstandelingen zeggen dat ze zich hebben moeten terugtrekken uit de oliehaven Ras Lanouf. Het regeringsleger zou hen bestoken met raketten. In andere berichten wordt gesproken van zware gevechten bij Ras Lanouf. De opstandelingen rukten sinds eind vorige week op naar het westen. Maar sinds begin deze week winnen de troepen van Gaddafi weer terrein. In die voorkust hebben aanhangers van de gekozen president Ouattara opnieuw twee steden veroverd. Eerder deze week namen ze al drie steden in. Ze zijn nu dicht bij de hoofdstad Yamoussoukro. In Abidjan, de grootste stad van die voorkust, hebben aanhangers van Ouattara een aantal wijken in handen. Andere wijken zijn nog in handen van president Bakbo, die ondanks een verkiezingsnederlaag weigert op te stappen. Bakbo riep vandaag op tot een staart het vuren. Volgens een woordvoerder wil hij praten onder leiding van de Afrikaanse Unie. De woordvoerder zegt verder dat het leger bezig is aan een tactische terugtrekking om het aantal slachtoffers te beperken. Voor het geweld in Ivoorkust zijn al meer dan een miljoen mensen op de vlucht geslagen. Dan gaan we nu nogmaals naar Japan, correspondent Joan Veldkamp. Uh, Joan, ik zei net dat uh, die directeur van TEPCO, de president-directeur... die is al een paar weken niet zichtbaar. Nou blijkt dat hij is opgenomen in het ziekenhuis uh, met uh, problemen aan zijn hart waarschijnlijk. Hoge bloeddruk en, en duizeligheid. Um, wie, wie is er nu in, in charge? Wie heeft de leiding daar uh, bij, die, uh, bij die kerncentrale? Ja, nou, de, de, een, er is ook nog een soort bestuursvoorzitter. En die heeft vandaag uh, voor het eerst een excuus aangeboden aan de pers... Um, de bedrijfsstructuur in Japan is niet zo dat alleen de raad van bestuur of de top van het bedrijf het voor het zeggen heeft. Uh, er zijn allerlei ja, lagen die ook ontzettend veel uh, beslissingsbevoegdheid hebben. Dus we kunnen er met de gerust hart van uitgaan dat het bedrijf nog wel bestuurd wordt. Ja. Uh, de regering heeft erover gehad om TEPCO uh, te nationaliseren. Is, is dat een reëel verhaal? Dat is een heel reëel verhaal, want uh, TEPCO dreigt ook ten onder te gaan in deze crisis. Maar het is wel een van de grootste energiebedrijven in heel Azië. Dus het zou hele grote gevolgen kunnen hebben uh, dat faillissement moet voorkomen worden. Maar ten tweede is het ook, denk ik, ook een soort handreiking naar de bevolking. Want als het deels genationaliseerd wordt, kan de overheid ook misschien meer invloed uitoefenen... En dat is natuurlijk een, ja, een soort hele gevoelige kwestie op dit moment. Het Goed voor het vertrouwen dus. misschien wat meer veiligheid. Ja, ja. Um, de, de reactoren 1, 2, 3 en 4, die zijn definitief afgeschreven, zei ik net al. Ze gaan kijken hoe ze dat kunnen afdekken, zodat uh, ze niet meer uh, gevaarlijk zijn. Um, TEPCO zelf lijkt de boel niet onder controle te hebben. Um, en de, de gewone Japanner, zoals dat dan heet, hoe, hoe gaat hij daarmee om? Nou, ze houden zich nog heel rustig, maar het is ook wel verklaarbaar. Uh, het is een soort, ik denk dat het ook een soort van uh, disrespect zou zijn ten aanzien van de mensen, hè, de Fukushima 100 of de Fukushima 50, die op dit moment daar hun leven wagen om erger te voorkomen. Hè, als ze nu een moord en brand gaan schreeuwen en zeggen dat het allemaal uh, één grote chaos is en niet deugd, dan is dat tegenover die mensen die echt hun leven wagen echt heel disrespectvol. Ten tweede weet Japan is heel goed, hè, want dat is ook een traditie in Japan, dat uiteindelijk de zonnebok, echt de echt wel op het schavot zal komen. In Japan heeft een traditie dat als er iets misgaat bij bedrijven, bestuursvoorzitters aftreden, hele raden van hele raad van bestuur aftreden. Ja. En dat zal in dit geval ook wel gebeuren, maar het is gewoon, de tijd is er nog niet naar. Er is te veel gebeurd, er is te veel paniek, er moet nu gewoon leiding gegeven worden. Maar de koppen zullen echt nog wel gaan rollen... en dat weten Japanners als geen ander. John Welkom. niet om te gaan vragen. Oké, okay, John dankjewel. Dit is het NOS Journaal, met Dorold Megens. Met het samenvoegen van sociale regelingen... zoals de Wajong en de werkvoorziening... denkt het kabinet structureel 1,8 miljard te kunnen besparen. Maar volgens de vakcentrale FNV kost de uitvoering honderden miljoenen euro's. Daarnaast levert het overhevelen van taken van het UWV naar de gemeenten ook meer regels op, denkt de FNV. En ook dat kost weer geld. Bestuurder Leo Hartveld van de FNV, nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het gaat dus veel duurder worden. Hoe kan dat? Nou, dat kan omdat uh, nu het UWV deze regelingen uitvoert samen op de 30 werkpleinen en gezond verstand... Uh, ...leert dan ook dat dat natuurlijk niet ineens goedkoper wordt... ...als je dat gaat decentraliseren naar meer dan 400 gemeentes. Maar dat was het idee. Het, het kost uh, 1,8 miljard. Die kunnen we besparen door te zorgen dat we de gemeentes dat laten doen. Ja, de, de gedachte was dat zij dat uh, beter en efficiënter zouden kunnen doen. En dan wordt er altijd geweest naar de bijstand. Maar wij hebben daar altijd al onze vraagtekens bij gehad als FNV. En hebben daar ook onderzoek naar laten doen. En dan blijkt ook dat de feitelijke uitvoering van de bijstand als je dat vergelijkt met de uitvoering van de Wajong door het UWV... veel duurder is, zowel wat betreft de uitkering... als wat betreft uh, het weer aan het werk helpen van de jongeren. Ja. Nou bent u al zoveel een meet van van tegenstander geweest van het systeem. Hè? Dus in die zin is de uitkomst van dit onderzoek, uh, uh, dat komt u wel gelegen. Het bevestigt wat uh, ons gezond verstand altijd al uh, heeft uh, gedacht... En het bevestigt ook dat de feitelijke bezuiniging die uit deze regeling gehaald wordt... niet zozeer uit de uitvoering wordt gehaald, doordat het efficiënter gaat... maar door de inkomens van de jongeren en de mensen in de sociale werkvoorziening aan te tasten. Ja, want er zou 1,8 miljard uh, uh, bespaard kunnen worden. Maar hoeveel kost het dan meer, denkt u? Sorry, ik stond u niet. Ja, nee, er is, zit een mevrouw op een speakerinstallatie. U staat ergens ja. bij een station, denk ik, hè? ja. ja. Uh, wat ik zei is dat structureel moet het 1,8 miljard euro kunnen besparen. Maar het, het kost, zegt u, uh, veel meer dan door anderen wordt gedacht. Hoeveel kost dat meer? Het gaat om enkele honderden miljoenen die meer uitgegeven moeten worden aan het uh, uitkeringsverstrekken. En aan het weer aan het werk helpen van de jongeren. Ja. En dat betekent dus dat de gedachte bezuiniging veel minder zal zijn. En voor zover die bezuiniging dan wel gerealiseerd wordt, komt dat omdat de jongeren uh, dadelijk afhankelijk gaan ja. worden van de bijstand. Ja, ja. Uh, uh, maar er zal toch wat moeten gebeuren. Als u zegt nou, dat het kabinetsplan deugt niet, uh, op die nieuwe manier kan het ook niet. Maar hoe moet het dan wel? Nou, wij zeggen wij moeten heel zuinig zijn. Ten eerste op de sociale werkvoorziening die we hebben. Want dat is de beste werkgever voor arbeidsgeheidscherming. Dus het behoud van het huidige systeem, zegt u eigenlijk? Voor wat betreft de sociale werkvoorziening. Wat betreft de uh, Wajong is er vorig jaar, nog vorig jaar, door het vorige kabinet een nieuwe regeling ingevoerd. Ja. Waarbij tussen de 18 en 27 geprobeerd wordt om jongeren juist aan de slag te helpen. En pas uh, op 27 te kijken hoe hoog de uitkering definitief gaat worden. Wij hebben geloofd dat uh, die regeling gewoon ook zijn kans moet krijgen. Voordat je uh, nu weer opnieuw... Uh, eigenlijk is iedereen daar nog mee... Even bezig, een pas op, op de plaats. Daar komt het op neer eigenlijk. Oké. Okay. Leo Hartveld, bestuurder van de FNV. Ik hoorde met piepende remmen een, uh, een trein daar stilstaan. Ik denk dat u kunt instappen. Ja hoor, dank okay. u wel. Dank u wel, dag. Ja hoor, dag. De Amsterdamse rechtbank heeft besloten... dat het proces tegen PVV-leider Geert Wilders voorlopig doorgaat. In april worden er getuigen gehoord over een etentje... dat zorgde uh, dat er bij het vorige proces reden was om dat proces te staken. Wat daar gebeurde zal ook in het vervolg van het proces... een grote rol gaan spelen. Jeroen de Jager volgde de zitting vanochtend. Nu het proces definitief verder gaat, wordt de sfeer langzaam iets korzeliger. Dat begon vanochtend, nadat de rechtbank bepaald had dat ze bevoegd is... en dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is. Daarna wilde de rechtbankvoorzitter van Oosten even pauzeren, Maar Moscovici had daar geen tijd voor. Wat zegt u? Ik moet een vliegtuig halen in ja. verband met een zaak. En uh, ik heb er niet op gerekend dat u uh, nog andere dingen zou doen... dan slechts het voorlezen van uw uitspraak. We zullen zien. Wij zijn hier om kwart voor tien. tien. Ja, we zullen zien. Zullen zien. Ja, maar als, als u me niet meer ziet, ben ik er dus niet meer. De pauze werd ingekort en het gestegel tussen Van Oosten en Moskovic ging vervolgens gewoon door. Ik ga om kwart voor tien weg... Ja. En ik zou ook graag hebben dat als ik de volgende keer met u in gesprek ben... dat u dan niet wegloopt. Dat zou ik ook fijn zijn. Zou ik had niet het idee dat het gesprek was geopend? Nou, ik dacht het wel. Op 13 april gaat de zaak door en zullen achtereenvolgens de Arabist Hans Jansen... de rechter Tom Schalke en de Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks worden gehoord. Het zijn allemaal mannen die aanwezig waren bij een etentje... waar die rechter Tom Schalke volgens de verdediging geprobeerd zou hebben... om de getuige Jansen te beïnvloeden. Als dat waar zou zijn, dan kan het hele proces Wilders alsnog stuk lopen. En dus moeten die drie mannen zorgvuldig gehoord worden. Ze zullen ook in aparte ruimten worden geplaatst en communicatie extern zal worden verboden. En vervolgens ontstond er weer gedoe over wie deze drie getuigen als eerste vragen mag stellen. Moskovits vindt dat hij dat moet doen, omdat hij ook om deze getuigen gevraagd heeft. En hij wil leidend zijn in dat verhoor. Maar de rechtbank die denkt daar anders over. En het zou zomaar kunnen dat dit op 13 april opnieuw tot gesteggel leidt. Want dan gaan ze verder, 13 april. De rechtbank denkt dat het proces ergens in juni afgelopen kan zijn. De islamitische basisschool Assidic in Amsterdam... is in 2009 ten onrechte gekort op de subsidie. Toenmalig staatssecretaris Dijksma schort een deel van de subsidie op... omdat de school te weinig aandacht zou besteden aan inburgering en democratie. De streng islamitische Assidic tekende daar bezwaar tegen aan. En de Raad van State stelt de school in het gelijk. Het ministerie mag alleen een sanctie opleggen... als een school helemaal niets doet aan inburgering en democratie. En dat was hier niet het geval. Sinds april vorig jaar krijgt Assidic overigens weer een volledige subsidie. Omdat de school nu wel aan de doelstellingen voldoet. Het ingehouden geld is alsnog uitbetaald. Sport. Vanavond dan is het zover dan vergadert de ledenraad van Ajax... over het rapport van Johan Cruijff over de toekomst van de club. Daarmee wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de machtsstrijd... tussen het clubicoon en de huidige directie. Aanhangers van Kruijf hopen dat hij bij Ajax een kopie kan neerzetten van Barcelona... waar hij jaren geleden al de vrije hand zou hebben gekregen. Correspondent Edwin Winkels in Barcelona. Edwin, jij hebt je verdiept in de rol van Kruijf bij Barcelona de afgelopen decennia. Wat is die rol precies geweest? Het verschil met wat je nu bij Ajax ziet, dat die rol hier vooral op de achtergrond uh, was. Je had nooit ledenvergaderingen met Kruijf erbij. Hij kwam nooit op bezoek. Hij stond niet op de voorpagina's. Hij was meer een, een, een klankbord van de voorzitter. Anders dan nu ook bij Ajax uh, was hij gewoon bevriend met voorzitter Joan Laporta... Die, die zeven jaar lang voorzitter van Barcelona was. Ja, en Tijdens etentjes, uh, golfpartijtje of een uh, korte vakantie wordt er wel eens over voetbal gesproken. Cruijff deed zijn suggesties, Laporte luisterde daarnaar. Maar Laporte zei ook van alle beslissingen, die nemen wij het bestuur. En daar is uh, Cruijff niet voor verantwoordelijk. Dit dus een kopie van uh, zijn rol, uh, zoals hij die, die bij Barcelona vervulde, is niet mogelijk. Want hij is nogal op de voorgrond aanwezig, zullen we maar zeggen. Ja. Bij, bij Ajax is het alsof hij als, als redder wordt, wordt binnengehaald natuurlijk. Uh, Barcelona zijn invloed is natuurlijk uh, ongelooflijk groot geweest. Maar vooral als trainer tussen, tussen 88 en 96. Toen heeft hij het Barcelona neergezet. De jeugdopleiding een beetje zo, zoals dat nu is. En die nu ook tot successen heeft geleid. Maar hij heeft nooit een officiële benoeming gehad. Tot wat dan ook. Hij heeft geen officieel rapport gemaakt over het jeugdvoetbal. En wie er nou wel en wie er nu niet uh, op welke post moet, uh, moet werken. Hij heeft ook geen trainers benoemd. Zo zoals zijn zoals nu Bergkamp Jong naar voren schuift. Ja. Hij had wel ideeën altijd bij Barcelona, uh, over Rijkaard bijvoorbeeld, die werd ooit ook trainer, maar het was niet echt duidelijk van dit moet je doen. Hij was veel meer in de luwte. Um, is, is er in Spanje veel aandacht voor de, voor de fluwele revolutie uh, die hij bij Ajax aan het ontketen is? Nee. Absoluut niet. Het is, uh, ja, het is, het is Ajax. Uh, toch, het europees gebied, toch niet zo'n belangrijke club meer. Kruijf uh, heeft hier zijn maandags. Uh, column, heeft het ook bijna nog nooit over Ajax. Eigenlijk meer over Barcelona. En hier zit hij nog meer op de achtergrond dan vroeger. Omdat hier een bestuurswisseling is geweest. En hij niet meer bevriend is met, uh, met de huidige voorzitter. Okay. Edwin Winkels in Barcelona, dankjewel. De verkeersinformatie. Goedemiddag, Dennis mooi bij de AMWB. Hele goedemiddag. Er staan drie files. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Vianen. Drie kilometer. En ook drie kilometer op de A4 naar Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Tot slot de A27, Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagenstein. 2 Nog één keer de hoofdpunten. De eigenaar van de kerncentrale in Japan... heeft de zwaarbeschadigde reactoren 1, 2, 3 en 4 definitief afgeschreven. En een beslissing over de toekomst van die andere twee... de rummers 5 en 6 wordt genomen... na het raadplegen van omwonenden en de overheid. De FNV wil dat het kabinet afziet van het samenvoegen... van een aantal sociale regelingen. In plaats van een bezuiniging kost dat alleen maar geld, zegt de vakcentrale. Een islamitische basisschool in Amsterdam is in 2009 ten onrechte gekort op de subsidie. De school was gestraft omdat die te weinig zou doen aan inburgering en democratie. Maar het ministerie mag alleen straffen als een school daar helemaal niets aan doet. Dat was het. Het uitgebreide NOS-journaal. is bijna kwart over 1. Zometeen de NCV weer met het vervolg van lunch.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 Jurgen van den Berg. Goeie. Goeie. Hallo. Uh, hallo. Ja. Test, test. 1, 2. Ja. Het is de publieke omroep. Je weet nooit of het werkt hier. Goedemiddag allemaal. Als we een kipfiletje op ons bord krijgen... dan willen we het liefst dat uh, dat komt uh, van een kip... die fris en vrolijk buiten heeft geschadeld. Toch zitten daar ook allerlei risico's aan... Bijvoorbeeld dat die kippen vogelgriep krijgen... omdat ze in contact komen met andere vogels. Daarover gaat zo meteen de vraag van vandaag. Deel 3 van het radiodagboek van Emiel Roemer van de SP... met natuurlijk alles over dat debat van gisteravond en vannacht... maar ook over een van de eerste acties waar hij aan meedeed in Boksmeer. U weet wel, dat bekende incident. Maar een van de eerste dingen uh, die, ik, die ik meegedaan heb... Dat was, een, uh, was het fietsenrek-incident. Ja, daar ben ik ook zo een die dan zegt maar snel van... Uh, weet je wat, vanavond om, uh, om tien uur... Allemaal een schop mee, we graven hem zelf uit... en we pooten hem zelf aan de overkant van weg. En na half twee is het stand.nl... en daarin gaat het over de positie van minister Hans Hiller van Defensie. Die is gisteravond en vannacht dus behoorlijk door het stof gegaan... in dat debat over de mislukte evacuatie in Libië. Hiller zei dat hij enorm spijt heeft... dat een helikopterbemanning bij de acties is opgepakt. Voor de Kamer was dat genoeg. Maar Hiller staat nog een paar stevige klussen te wachten. De missie naar Kunduz bijvoorbeeld komt eraan... en hij moet ook een miljard bezuinigen op zijn departement.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 Steeds meer mensen zijn bereid meer te betalen voor een biologisch stukje vlees. En we vinden het er ook schattig uitzien dat kippen lekker buiten scharrelen. Maar in Zeeland is vorige week bij een boerderij waar de kippen buiten liepen... een lichte variant van vogelgriep opgedoken. Vermoedelijk omdat de kippen buiten kwamen en zo in contact zijn geweest met andere vogels. En lunch vraagt zich nu af, moeten we onze kippen wel naar buiten laten? Ik praat erover met Mieke Martijs, hoofddocent en pluimveedierenarts... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dag mevrouw Mathijs. Goeiedag. Bent u er eigenlijk voorstander van dat kippen naar buiten gaan? Ik ben niet echt voor of tegen, maar ik weet wel dat kippen die buiten uh, uitloop krijgen, dat er veel meer ziektes voorkomen, want dan komen we eigenlijk een beetje terug als de situatie in de jaren 50. Want in de jaren 50 hebben we net toen besloten, omdat er heel veel ziekten voorkwamen, om onze kippen tussen vier muren te steken. En nu gaan we een beetje terug uh, naar die tijd. Ja. Dus het is maar wat de consument wil. Wil hij uh, zijn eigen veiligheid of wil hij dat de kip buiten kan schuilen. Ja, want we want willen ook met z'n allen biologisch vlees, bent u ja, daar nog geen voorstander van? Ik ben niet echt voorstander van biologisch vlees, want we weten wel dat de, het ei, dan spreek ik dan echt specifiek op de eieren, dat de eieren met de minste residuen, de eieren zijn, die afkomstig zijn van kippen, die gehouden worden op kooihuisvesting. Want het is heel evident, als je kippen naar buiten gaat gooien, dan worden ze ook vaker ziek. In de tijd dat de kippen allemaal op batterij werden geplaatst... dan zagen we dat het grootste deel van de werkzaamheden van de pluimvierdierenarts... eigenlijk lag bij die vleeskippen. Mm -hmm. Maar nu zien we dat de kippen eh, die dus naar buiten worden gegooid... dat die vaker ziek worden, dus die moeten vaker behandeld ja. worden. En als die vaker moeten behandeld worden... dan eh, is de kans op residuen in eieren ook groter. Mag je eigenlijk biologische kippen eh, behandelen met medicijnen? Dat mag, dat mag, ja. ja. Ook, ook preventief? Uh, preventief, dat, dat doen we eigenlijk nooit, dat doen we alleen vaccineren, dat mag ook niet in de conventionele houderij. Dus we mogen alleen maar behandelen met antibiotica als er ziekte is. Ja. Dus eigenlijk kun je dat het meest nog voorkomen door ze binnen te laten, zegt u? Ik ben voorstander van tussen vier muren te plaatsen, want in de jaren 50 hebben we dus door tussen vier muren te plaatsen heel wat problemen opgelost. En nu gaan we eigenlijk terug naar die situatie, maar het is wat de consument zelf wil. Ik zou eigenlijk altijd opteren voor een ei afkomstig van de eieren van de, uh, van de kippen gehouden op batterijen. Want dat is echt het ei met het minste residuen. Ja. Uh, Meeluistert ook Jaap van Delen, die is voorzitter van de Biologische Pluimveehoudersvereniging. Zelf biologisch pluimveehouder. Uh, meneer Van Delen, ja, hoeveel kippen hebt u zelf trouwens? Uh, ik heb zelf uh, 25.000 biologische kippen. 25.000? En hoort u dit verhaal van mevrouw Martijn? En dan rijzen de haren nu te bergen. Nou, ik kan me wel iets van voorstellen dat mensen dat vinden. Uh, alleen, uh, ik, ik vind het welzijn van de kippen vind ik, uh, belangrijker... als de kans dat ze uh, lichte ziektes oplopen. En het welzijn is eigenlijk alleen maar gewaarborgd als ze uh, ook buiten kunnen. Ja, maar u, u hoort het verhaal van mevrouw Martijn, zegt wel, als je die ziektes nou wil voorkomen, moet je ze vooral binnen laten. Dat kan, maar je kunt ook een, een, een klein risico nemen en uh, de kippen naar buiten doen... En uh, dat blijkt dat het risico niet groot is, omdat uh, het aantal ziektes uh, in de biologische veehouderij eigenlijk klein is. Maar, maar, hoe weet... maar wij zien toch dat er veel meer uh, wormen en coccidiozen komt veel meer voor. En we weten toch ook dat de introductie van aviar influenza toch voornamelijk gebeurt door uh, of kan gebeuren door uh, wilde vogels die forageren in de uitloop van kippen. Ja, dat zou kunnen. Dat, uh, dat gebeurt, dat de wilde vogels in de uitloop komen. Uh, alleen, uh, er is nu nog niet bewezen dat dat uh, vogelgriep oplevert. En al, al zou het uh, kunnen, en die mogelijkheid is er, dat risico is er... Uh, dan worden de, de kippen worden iedere drie maanden getest op vogelgriep... Dus als er iets aan de hand is en een lichte variant optreedt, dan wordt dat uh, meteen opgemerkt. U zegt die controle is zo, zo streng en zo, uh, zo accuraat dat, uh, dat we dat er uh, de voortijdig uit kunnen halen? Ja, meestal uh, ja, de, de, Die controles die worden natuurlijk ook gedaan door ons als pluimviedierenarts. Die zijn ook natuurlijk goed, maar het is de consument die natuurlijk moet beslissen wat hij zelf wil. Als je echt er echt voor gaat voor een ei zonder residuen, een stukje vlees zonder residuen, dan ben ik er echt van overtuigd dat die veel groter is... Of veel kleiner is als je de kippen tussen vier muren plaatst. De kans is veel groter dat de kippen ziek worden. Als je ze buiten, buiten gooit, dat, is, dat kan iedereen met gezond boerenverstand beredeneren. Als je de kippen buiten gooit, dan hebben ze de kans dat ze verkouden worden. Als ze verkouden worden, moeten ze toch behandeld worden. Want het is natuurlijk ook een inbreuk op welzijn. Als je ze dan niet behandelt en, en denkt van ja, laat ze maar uitzieken. Ja. Meneer Van Delen, nog even daarop reageren. Uh, het uh, klopt dat er uh, wat meer risico's te zijn. Uh, alleen uh, antibiotica worden uh, in de biologische veehouderij vrijwel niet gebruikt. Dus residieën komen ook niet voor. En verder uh, zijn het uh, vaak niet ernstige ziekten. Uh, preventief worden er wat met kruideminsels of met het uh, goed management uh, uh, gedaan. En uh, zoals ik al zei, uh, warmmiddelen worden wel gebruikt, maar antibiotica uh, hmm. vrijwel niet. Mag ik nog een andere vraag stellen nu, uh, meneer Van de Want hoe komt het eigenlijk dat het kippenvlees in verhouding zoveel duurder is dan normaal vlees? Uh, biologisch bedoel ik, hè? Ja, biologisch vlees is uh, een heel stuk duurder. En de belangrijkste reden daarvoor is dat het, uh, het voer is een heel stuk duurder is. Het moet biologisch voer zijn. En verder is het zo dat consumenten uh, gewend zijn alleen maar het lekkerste stukje vlees uh, te willen eten, en dat zijn uh, kipfilet. Uh -huh. En dat betekent dat de andere helft van de kip uh, op een andere manier verwaard moet worden. En dat is uh, licht moeilijk, dus uh, het voer is, uh, zoals ik al zei, de twee keer zo duur. Uh, maar, wordt... maar, maar biologische varkens en runder krijgen die je gaan ook een apart voer, of niet? Ja. Uh, de voercomponent bij, uh, bij pluimvee is behoorlijk groot. En ook de, de afzet van het vlees, uh, zoals ik al zei, de, de helft van het vlees wordt eigenlijk maar uh, biologisch uh, afgezet. Ja. En dat betekent dat uh, dat, vle, dat lekkere stukje vlees uh, dubbel zo duur moet zijn, alleen ja. maar omdat de helft maar afgezet wordt. Ja. Goed, uh, ik, ik wil u allebei bedanken voor uh, ja, toch ook een beetje discussie over dit onderwerp. Uh, dat zeg ik dus tegen uh, Jaap van Delen, die is uh, zelf uh, kippenhouder. 25.000 biologische en dat ja. gaat dus vooral over de eieren. Dank, en ook Mieke Matthijs van de Universiteit van Utrecht. En uh, uh, ja, De conclusie moet dus eigenlijk zijn dat kippen buiten houden... Uh, mogelijk niet altijd gezonder is... maar uh, de kippen worden er in ieder geval wel een stuk gelukkiger van. Dat zou de conclusie moeten zijn. Het Radio Dagboek. Deze week met... Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Nou, er is deze week natuurlijk heel veel te doen rondom het helikopterincident in Libië. Nou, dat hebben we gemerkt. Tot diep in de nacht werd er gisteren vergaderd gedebatteerd in de Tweede Kamer... over dat helikopterincident. Een strijd tussen de Kamer en de minister, een strijd met woorden ook. Maar de SP staat natuurlijk vooral bekend als de Partij van de Acties. En de straat op vindt Roemer dat dat beeld nog bij die SP past... Voor zijn radiodagboek vertelt hij daarover tijdens het debat van gisteravond. Want Harry van Bommel voerde daarin het woord en Roemer zat dus niet bij hem in de zaal. Nou is de vraag of er levensgevaar was. Ik volg dit vanaf mijn werkkamer. Dat is natuurlijk rechtstreeks op televisie te zien. Op zo'n manier kan ik en het debat volgen en doorgaan met mijn, met mijn werk. Op de vraag, verkeerde deze evacuerde levensgevaarlijk. Dus het is ook uh, uh, uh, een belemmering natuurlijk voor de woordvoerder als de fractievoorzitter ook steeds naast gaat zitten. Uh, want dan zegt hij van ja, doe het dan zelf. Uh, kijk, het is alleen op het moment dat je echt uh, politiek overleg moet gaan voeren van oké, okay, wat, wat nu uh, dan moeten keuzes gemaakt worden. Maar dan ben ik binnen binnen een minuut ben ik in de Kamer. Het kabinet geen levens... Ik heb er geen hekel aan om te demonstreren... maar het is ook niet zo dat ik dan een vreselijke rel schoppen voorop... Heb. dat ben ik dus ook helemaal niet. Nou, een van de eerste dingen eh, die, ik, die ik meegedaan heb... Dat was, een, was het fietsenrek-incident. In Boxmeer had je een uh, overdekt zwembad met een fietsenstalling aan de overkant van de weg. Nou ja, er is toen een beroep gedaan aan de gemeente van... kun je dat niet aan de andere kant uh, plaatsen? Ja, dat uh, zal nu lastig zijn, maar we zullen in de begroting van volgend jaar... zullen we het geld opnemen en dan gaan we dat meteen doen. Ja, dan ben ik ook zo een die dan zegt maar snel van... Uh, weet je wat, vanavond om, om, om tien uur allemaal een schop mee. We, we graven hem zelf uit en we poten hem zelf aan de overkant van de weg. Kost niks, het is meteen opgelost. En dat is ook gedaan. En uh, die groep daar zaten dus ook SP'ers tussen. En zo kwam ik met de SP eigenlijk in aanraking van... Ja, ik, ik, ik ben lid geworden en ik, uh, ik wil in de afdeling ook wel wat meer gaan doen. Maar de noodzaak van dat moment, die man daar weghalen, voorzitter. Ik hou die staan. Uh, het is nu half twaalf s'avonds. Het debat is nog in uh, volle gang. Minister Hille probeert de Kamer nu uh, goed te beantwoorden. Maar het blijft dat hij wel politiek verantwoordelijk is voor een hele knullige uh, operatie die vreselijk fout gegaan is. Uh, er zijn min, uh, ministers voor minder weggestapt. Dag, Mevrouw de voorzitter. Het is me nou, een beetje te spannend om dat vanaf mijn werkkamer te gaan doen. Dus ik wil het nou even van de de dichtbij horen. We zouden het weer zo gedaan hebben. En vervolgens voegt hij eraan toe. Maar we zouden ergens anders Land zijn en we nee, ik vind nog steeds het SP echt, echt een, een partij waar dit, deze vorm van actie voeren op onze manier nog steeds uniek, een uniek selling point van de SP is. Nee, dat irriteert mij niet, omdat eh, als mensen ons een stempel op willen drukken van jullie zijn alleen maar een tegenpartij, dan is dat gewoon feitelijk niet waar. Eh, dus als mensen zeggen van eh, we vinden jullie veel, omdat jullie zo actief zijn, dan vind ik dat een compliment. Ik schors de vergadering enkele ogenblikken. Het is een afweging. Het is uh, even kijken wat de uh, schorsing. We uh, nu met een aantal partijen. Even kijken van hoe hangt de vlag erbij. Met uh, PvdA, D66, GroenLinks en SP. En daarna met eigen fractie. Ja, en dan is het vanzelf. Uh, maar de handvraag is of het kabinet nou ook daadwerkelijk zelf vindt... dat die mensen gewoon nooit dat door mogen gaan. Nou, ik was wel de meest kritische, denk ik. Ja, kijk, je eentje weer een hele grote broek aantrekken... dan moet je ook afvragen of dat nog zin heeft. Uh, ja, wat schiet je daar dan nog mee op? Ik heropen de vergadering. Aan de orde is Uitzichter. de tweede... Termijn. Had niet op de wijze moeten worden uitgevoerd zoals op 27... Februari. En dan denk ik met elkaar af te kunnen sluiten en in de hoop plaats. dat het volgende keer beter gaat. En dan zegt de minister-president in één keer dood. Nee, voorzitter, kan ik kan niet van mijn rekening nemen. Ja, dan uh, vallen me de schellen van de ogen. Dat is dat u mij vraagt om besluit in te zeggen, we hebben verkeerd besluit genomen. Dat ga ik niet doen. Echt niet. Ik hoor het niet goed wat, ik, wat er hier gebeurt. Het spijt me. Doe ik niet. Eigenlijk zijn alle gemaakte excuses... Uh, uh, eigenlijk ja, vrees ik dat we een derde termijn uh, moeten aan uh, Moet de vallen? Kamer tot een uitspraak uh, te krijgen. We gaan stemmen over twee moties. De motie Timmermans komt zo Wie is daarvoor? SP, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66. Verworpen. Ja, dat weet je op voorhand. Dan zijn we hiermee gekomen aan het eind van de stemming. Uh, het is uh, tien over half twee in de nacht. Ik sluit de vergadering. Uh, ik sta voor mijn eigen stemgedrag en voor mijn eigen uh, moties die we gezamenlijk indienen. Maar uh, ja, Rut heeft hier een enorme kans laten liggen dat het, uh, het kabinet menen zo serieus was. Was een eerste termijn dan excuses gegeven hebben. Nou, dat was dus eigenlijk uh, voor de bune. Uh, nou, nog heel even na uh, borrelen, uh, vijf minuten en dan gauw naar bed. Uh, ik had liever met een ander gevoel de nacht ingegaan dan dit. Emil Roemer was dat vannacht in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers En terugluister kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. gaat het ook over het debat van gisteren... en dan met name over de rol van minister Hillen. Want uh, is het vertrouwen in hem nu voldoende hersteld? Dat is de centrale vraag. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dat doen we zometeen. Eerst is hier Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Het samenvoegen van een aantal sociale regelingen is geen bezuiniging van ruim een miljard, maar kost juist 750 miljoen. Dat zegt vakcentrale FNV over het plan van het kabinet om onder meer de waaijong voor jong gehandicapten en de bijstand samen te voegen. De FNV noemt het een misser om de waaijong onder te brengen bij de gemeente en vindt het op een hoop gooien van alle regelingen een misstap. De eigenaar van de kerncentrale in Fukushima heeft de zwaar beschadigde reactoren 1, 2, 3 en 4 definitief afgeschreven. Een beslissing over de toekomst van reactoren 5 en 6 wordt genomen na het raadplegen van omwonenden en de overheid. In Libië hebben de troepen van Gaddafi weer terrein gewonnen. Opstandelingen hebben zich moeten terugtrekken uit de oliehaven Raslanouf. Het regeringsleger heeft de aanval geopend. De troepen gebruiken mortieren en lange afstandsraketten om de opstandelingen van veraf te besproken. En bij het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Duitsland... is zanger Johan Heesters niet welkom. De artiest van 107 jaar oud was drie weken geleden... met een grote groep Duitse-Nederlandse mensen uitgenodigd... om de koningin in Duitsland te ontmoeten. Maar de uitnodiging voor Heesters en anderen... is door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken ingetrokken. De zanger is omstreden vanwege zijn optredens in Duitsland... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Leidschendam en Zoetewoude-Rijndijk... twee kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Ook een kapotte vrachtwagen op de A15 richting Gorkum vanuit Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en het knooppunt Gorkum staat zeven kilometer. En in de kop van Noord-Holland op de N241... de weg tussen Schagen en Bochum is een vrachtwagen gekanteld. En daarom is bij Schagen de weg in beide richtingen dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, het waren moeilijke uren gisteravond en vannacht voor minister Hans Hille van Defensie. De militairen zijn in gevaar geweest, dat is ontegenzetelijk waar. En uh, dat, dat, daar heb ik dus bij spijt over betuigd. Tegelijkertijd is het onderdeel van hun beroep. Zij hebben die verantwoordelijkheid, ik heb die verantwoordelijkheid. Ik heb, ik heb die verantwoordelijkheid om mensen in gevangenschap zitten. Draag ik die en voel ik die zeer zwaar. Op het moment dat uh, zij hun taak uitvoeren weten ze waar ze aan beginnen. Ja, Hille trok dus wel het boetekleed aan tijdens het debat over de evacuatie in Libië gisteren. De Kamer stond voor een lastig dilemma. minister naar huis sturen als er twee grote militaire projecten op stapel staan. Dat is niet handig. Aan de andere kant is er juist nu behoefte aan een betrouwbare bewindsman die geen fouten maakt. Heeft Hille laten zien dat hij de juiste man op de juiste plek is? Ik ga erover doorpraten met Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Dag meneer Pechtold, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen met drie keuzes altijd. Kort antwoord ja of nee. Arrogantie komt voor de val. Ja, Hillen is als een auto met deuken die maar net door de APK-keuring is gekomen. Nee. Ik zou wel met Hillen op Survival Weekend in de Ardennen durven. Oh, ja hoor. Goed, u We mag hebben een, een heel gezellige, een hele gezellige avond aan de afloop. Oh, u gisteren gewoon gezellig met hem zitten borrelen? Nee hoor, nee, nee, maar ik weet zeker dat je met hem na een dag hard werken... ook uh, een gezellig gesprek uh, en een goed klas kan ja. drinken. Ja, maar je moet ook met hem die bergen over dan, hè? En, en, en die, die, die, die vervelende rivier. Ach, dan geef ik hem daar ook wel een zetje. Oké, okay. <laughs> okay, daar komen we zo nog wel even op terug. Um, de stelling, het vertrouwen in minister Hillen is voldoende hersteld. Um, u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Door te sms'en bijvoorbeeld naar 7070, 70, dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar uh, @stand.nl. Dat hoeft u allemaal niet te doen, meneer Pechthold. u mag het nu gewoon zeggen. Het vertrouwen in minister Hillen is voldoende hersteld? Ja. Ja, ik vind de is iets wat je in de politiek... in het uiterste geval uh, in een motie uh, uitspreekt dat het dan niet meer is. Maar anders, zelfs bij de oppositie, mag je er gewoon van uitgaan... dat een minister kan en moet functioneren. Uh, hij is wel langs het randje gelopen. Trouwens, niet alleen hij, ook minister Rosenthal bleek gisteren... die, uh, nou, die eigenlijk veel meer ook van het probleem naar zich toetrok... en daar uh, excuses voor aanbood. Uh, maar het was nodig, dit debat, omdat dat hele gedoe... van, dat, van die helikopter ons een inkijkje gaf... in de organisatiestructuur van Defensie... en ook de politieke aansturing daarvan. En daar zijn we natuurlijk niet vrolijk van geworden. Ja. Maar u hoorde, ik weet niet of u al meeluisterde... toen we dat stukje van het radiodagboek hoorden met Emil Roemer, ja, die volgde het. toevallig deze week. En die was eigenlijk behoorlijk teleurgesteld. Ook met name over de woorden van uh, premier Rutte... aan het eind van het hele debat. Ja, kijk, het was een goed debat. Uh, heel veel mensen zullen zich hebben afgevraagd... jongens, kom op zeg, uh, eind goed, al goed. Kijk eens wat er in Japan gebeurt. Kijk eens wat er verder in Libië gebeurt. Waarom wij als Kamer maar dit zo serieus moeten nemen, omdat we moeten kijken van... werkt zo'n organisatie nou? Is die politieke aansturing wanneer het op zondagmiddag blijkt nodig te zijn? Klopt dat dan? Nou, daar hebben nu vier ministers heel duidelijk over laten horen. Nee, daar zijn fouten gemaakt en dat moet anders. Maar ja, vanuit daar moet je door. En ja, de premier uh, was om, om één uur s'nachts uh, nou, misschien een beetje geïrriteerd... misschien moe, ik weet het niet, maar... Uh, toen leek het weer alsof hij terug wilde komen op een verder waardevol debat. Nou, ik, ik ja, kan die, heel, die, ik kan die ministers heel... hebben allemaal hun spijt betuigd. En dan op het eind, ja, eigenlijk veegde hij dat een beetje van tafel. Roemer was daar eigenlijk behoorlijk boos over, als ik het zo Ja, hoor. Ik, snap, ik snap Roemer wel, maar ik heb dan ook zoiets van... jongens, zullen we ook een keer een punt zetten? Uh, als, als, als ministers echt uh, sorry zeggen, excuses aanbieden, fouten gemaakt. Bedoel, ze hebben, dat was, ik heb wel eens meegemaakt in, in, onder balkenende dat je dan echt moest strekken en duwen... En, en schrapen om het bij elkaar te krijgen. En wat ik, wat ik prettig vond, bedoel, dit is niet mijn kabinet... D66 is geen voorstander van dit kabinet... maar wat ik prettig vond, en dat past ook wel een beetje bij de stijl van Rutte... was dat de ministers gewoon vrij snel zeiden, ja, fouten ja. gemaakt. En ja. ze ook benoemden. Nou, zei u net bij die, die, die beetje grappig bedoelde vraag... of die keuze over dat survival weekend, uh, dan geef ik hem ook wel een zetje. Nou, of een handje, maar we ja. ik meer zo nee, moeten zetten, ja. Nee, maar goed, maar zo, zo lijkt het ook wel een beetje... dat de oppositie voortdurend dat kabinet maar uh, een beetje overeind houdt. Nou ja, dat, houd. is, dat, dat is iets waar ik... Dat neemt mezelf, mezelf misschien een beetje kwalijk. Toen dit kabinet aantrad, toen dacht ik, god, een minderheidskabinet... en dan die, die wilders met gedoogsteun op een paar financiële punten. En wat ik ook zelf misschien over het hoofd heb gezien... en wat nu steeds duidelijker wordt... is dat voor alles wat met Europa te maken heeft... maar het ook financieel beleid Europa... alles wat met verder internationaal beleid... dat zie je nu bij Afghanistan, dat zie je nu bij Libië... Al die dingen, daar zegt de PVV. Ja, jongens, zoek het uit. Dus dat is voor ministers als Rozentaal, Hille, staatssecretaris Knapen. Uh, uh, is, is dat. Is dat uh, en Leers misschien ook nog wel een beetje. Uh, ja, blijkt dat nu toch op eieren lopen te zijn. En dat brengt bij de oppositie. Uh, nog meer verantwoordelijkheid dan je ja. normaal. volgt. Maar u kunt dus op, dat, op die punt ook zaken met het kabinet doen. Klopt. Nou, nee, ja. bij, bij, bij vorige debatten hebben wij bijvoorbeeld gezegd... jullie uh, willen nu dat wij uh, uh, dingen in Afghanistan gaan steunen, in Kunduz. Uh, maar jullie bezuinigen zwaar op uh, ontwikkelingssamenwerking. Wij vinden dat het niet alleen om politieagenten daar gaat... maar ook om het ontbouwen van rechtsstaat. Uh, zijn jullie bereid er geld uit te trekken? En tot grote frustratie van, van de PVV, heeft het kabinet ons ja. dat toen toegezegd. Ja. Nog even, want ook in die keuzes uh, vergeleken we even die zaak van Hille met een AP, auto die net door de APK-keuring kwam. Je kan ook zeggen aangeschoten wild is. En u zei heel ferm, uh, nee, dat vind ik niet. Nee, om, <laughs> kijk, ik... ik, ik, ik... Ik vind dat we als politici ook een beetje moeten oppassen... welk beeld er ontstaat wanneer je maar na een debat... wat gewoon goed gelopen is, euh, blijft kwalificeren... waardoor je iemand remt. Deze ja, minister... De, de vlees geworden arrogantie, zei u ja, nog, tijdens was, het debat. Ja, dat was tijdens het debat. En dat was ook zijn houding. Euh, toen hij zei euh, een paar dagen geleden van... ach, ik ben ook wel eens verontwaardigd geweest als Kamerlid. Euh, dus ja, en ze daar een beetje over op haalde. Nou, dat was een heel andere hille dan ik, euh, dan ik gisteren heb gezien. En waarom het zo belangrijk is om er ook op een gegeven moment een punt te zetten... is er liggen nogal wat zware uitdagingen voor... Deze minister voor dit ministerie. We gaan een missie optuigen naar Kudnoes. We hebben waarschijnlijk morgen alweer een debat over een missie naar Libië. Er moet een miljard bezuinigd worden. Het ministerie heeft te maken met behoorlijke problemen rond integriteitskwesties. Die kwestie daar in Den Helderen. Onderdeel. Die kwestie is in Den Helderen en in kazernes. We hebben het gebed zonder end. over de opvolging van de F-16. Die JSF moet gaan heten. Dus die organisatie van 60.000 mensen... waar er waarschijnlijk 10.000... Uit moeten. Die staat onder stevige druk. En ik vind niet dat je dan moet blijven na, uh, rommelen van... ja, het hmm. is een gedeukte auto en dit en dat. Dan, had, dan had, hadden we hem weg moeten sturen. Ja. Maar goed, over dat eerdere debat. Hè? Dat ging al over die, die toestanden daar in den helden. Toen uh, heeft D66 volgens mij gezegd... Uh, Hillen staat onder curatelen. Wat, wat, wat, wat is die dan nu? Want bedoel, hij heeft nou, nu weer een aantal zweepjes achter zin zijn naam. In zekere zin zie je, en dat zag je natuurlijk gisteren gebeuren... Wordt de premier steeds meer verantwoordelijk voor de totale hoek van buitenlands beleid? Je ziet dat Rutte zich niet afstandig kan houden. Die kan niet denken van: uh, Nou, minister Roosentaal die doet het wel, of minister de Jager die is met de euro bezig in Brussel, uh, ja, of, of, of Hille doet dit wel. Hij is nu eigenlijk de curator van buitenlands beleid. Dat zag je al bij, bij, bij de Koenders-missie. Daar kwam hij samen kwam hij eigenlijk in zijn eentje praten met, met, met, met GroenLinks... en met mij mm. en met de ChristenUnie over... zijn jullie bereid mee te denken? En dat, dat, ja, dan zijn de andere ministers meer uitvoerders. Maar goed, Hillen stond dus wat D66 betreft onder curatelen. Uh, u gaat dus niet zo ver om hem het laatste zetje te geven... Dat hij, dat hij dan failliet is, uh, Zal ik maar even in die termen uh, zeggen. Um, terwijl die, al die belangrijke dingen eraan komen. Uh, laten we zeggen, allerlei politieke woordjes zeggen dan... ja, maar daar zit natuurlijk ook een belang voor... in dit geval ook D66 zelf achter. Want u zit er ook mee in natuurlijk... Met die Kunduz-missie bijvoorbeeld. Ja, maar natuurlijk. Die, maar dat betekent ook dat u afspraken met Hill hebt gemaakt. Dus als er ineens iemand anders komt, dan, ja, dan moet je maar weer afwachten of die ook die afspraken doorlaat gaan. Ja, maar dat was juist het dilemma uh, wat, wat ik beschreef. Is dat, dat uh, ja, oppositie voeren uh, onder het mom van uh, het komt van een, van een kabinet waar we niet in zitten, dus we roepen nee? Dat is sowieso niet de houding van D66, maar nu wordt die constructieve houding... wordt ook een medeverantwoordelijkheid voor belangrijke zaken. Wij nemen dadelijk de medeverantwoordelijkheid... om 500 mannen en vrouwen naar Afghanistan te sturen als trainers. Wij nemen de medeverantwoordelijkheid om de humanitaire ramp in Libië... Te beperken door 200 mensen die kant op te sturen. Ik ben ooit minister geweest, eh, dan voel je dat heel erg, zo'n zo verantwoordelijkheid. Maar nu voel ik hem als Kamerlid eigenlijk niet minder. Oh, maar dat zou eigenlijk betekenen dat Hille dus bij, eigenlijk helemaal niet meer weg kan. Wat hij ook doet de komende wat is nou, kijk, er is drie jaar nog. Nee, er is altijd een minister. Uh, huh, uh, dus da daar gaat het niet om. De vraag is: is de persoon Hille. Uh, bij machten om dit te doen. Kijk, ik ga niet over het, over het personeelsbeleid van, van CDA en VVD. Ze hebben ervoor gekozen om, uh, nou, laat ik het dan mild zeggen, wat ervaren heren uh, te benoemen op sommige posten. Uh, ja, dat had, had een voordeel kunnen zijn. Het blijkt nu, als je kijkt naar de afgelopen vijf maanden bij Roosentaal en bij Hille, toch een beetje mee te, tegen te vallen. Hè? Dit is, maar ja, dat mm -hmm. nogmaals, voor mij is het zwart of wit. Of je werkt met deze mensen. Nou, dat doe ik of je wil dat niet, en dan moet je ook dat uitspreken. Maar ja. ik vind, zo, zo dat na zo'n debat dan nog een beetje de wekken, ja, dit, dit, dit, dit bungelt of dit, dat vind ik niet ja. ver. Even nog over, over dat beeld naar buiten toe. Hè. Uh, uh, iemand schrijft hier op ons forum... Uh, uh, die zegt van ja, we, dit, Hillen ging door het stof. Dat schrijft en zegt hij iedereen ook, u zegt het ook. Uh, maar deze meneer of mevrouw zegt... Helen deed alleen maar alsof hij door het stof ging. Dus die heeft daar kennelijk nog steeds niet het vertrouwen in... dat dat, dat, dat ook echt gemeend was. Oh, dat, dat, ja, dat, dat, dat betreur ik, want uh, ik had het beeld dat het oprecht was. Uh, nou, dat is misschien verbazingwekkend uit mijn mond vanuit de oppositie. Uh, ik, ik, zag, ik vond het eigenlijk wel prettig. Ik maakte de vergelijking met, met vorige periodes... waar je echt bij ministers uh, moeizaam, moeizaam toezeggingen en enig zelfinzicht kreeg... Uh, in, in, in de eerste termijn van zowel Roosentaal als Hille begonnen ze gelijk met het woord. Er zijn fouten gemaakt. Nou, dat heb ik onder balken en er niet snel gehoord hoor. Nee, nee. nee maar je, je kan ook zeggen van uh, die situatie is misschien wel zo slecht dat dit dan al, dat alles wat hier gebeurt allemaal meevalt. Ja, ja, ja, nou, ja, het is mijn taak om, om, om daar kritisch op te zijn. Dus als, als, als de deelnemer aan uw forum daar nog steeds twijfels over heeft... Nou, dan, dan neem ik dat ook, ook serieus. Maar laten we nou ook maar kijken. Uh, en laten we vooral ook de aandacht nu besteden. En ik denk dat daar heel Nederland op zit te wachten... om over die zaken waar het nu echt om gaat... die missies, die bezuinigingen, en ga zo maar door... dat alle aandacht ook van de minister daar naartoe kan gaan. Ik bedoel, uren met z'n allen in zo'n kamer zitten... om over één helikopter te praten... Heeft zijn, no zijn nut en noodzaak gehad, maar nu alsjeblieft door. Ja. Um, nog even, uh, ik denk dat we dan misschien ook allemaal... U zei, wij moeten als oppositie misschien ook een beetje wennen aan onze positie nu. Dat daar ook af en toe echt wel, uh, laten we zeggen, machtige kanten aan zitten aan die positie. Plot. Maar wij als, als volgers moeten dat blijkbaar ook. Hier schrijft ook iemand, uh, ja, de oppositie zelf is verdeeld. Uh, zijn jullie daarom ook nog niet veel minder machtig, vraagt deze meneer of mevrouw. Soms wel, soms niet. Uh, maar dat heeft er ook mee, mee, mee te maken. Dat ja, de, de oppositie bestaat natuurlijk niet. Er zitten zeven partijen. Van SGP tot partij van de dieren. Van, van SP tot D66. Dat is, een, dat is nogal een variatie. Waar, waar ik blij mee ben. Is dat we gisteren. En dat was ook uit de bijdrage het dagboek van Roemer net te horen. Dat we goed hebben afgestemd. Uh, getracht hebben niet ieder maar zo zijn eigen ding te doen. Uh, dat heeft allemaal bijgedragen aan een goede waarheidsvinding. Maar ja, dat, dat uh, D66 uh, hemelsbreed verschilt van de SP. Ja, dat, dat weet iedereen. Ja, we, we, we allemaal, u ook, moet wennen aan het realisme wat er gewoon nu is. Het is niet meer per definitie, de oppositie is tegen het kabinet... en daar valt, uh, weinig, er zit weinig licht tussen. Nee, en daar is één factor uh, nu onderbelicht natuurlijk... en dat is die rare gedoogconstructie. Hè? De vrijblijvendheid waarmee de PVV dit kan. Hè? De grote broek aangetrokken over wat er allemaal was misgegaan. Uh, nou ja, gisteren, uh, heel, uh, of hoe heet het, uh, Wilders zelf zat in het bankje. Hij liet het uh, een meneer Hernandez doen. Maar nou ja... Geen, geen kritische vraag, helemaal niks. En dan toch zoveel macht. Want die, die, die ministers zitten er dankzij de steun van die 24 PVV'ers, niet dankzij D66. Ja, ja. Goed, we gaan kijken wat de luisteraars vinden. Um, uh, duidelijk wat u vindt. Ik kom zometeen bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling dus vandaag is: het vertrouwen in minister Hill is voldoende hersteld. Laat ik het dan ook even verversen. Dan hebben we echt de laatste uh, tussenstand. Um, eens 45%, oneens 55%. En er is door bijna 1300 mensen gestemd. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, hier met hetzelfde. Ik, uh, ik ben het er niet mee eens. Want uh, tijdens het debat zegt de heer van: uh, uh, ja, de soldaten lopen nou helemaal gevaar, dat hoort bij een beroep. Maar hij stuurt ze wel Maar een missie een, een, een passable. Hè? En hij is wel de leiding. Die soldaten moeten wel kunnen vertrouwen dat als ze gestuurd worden, dat daar goed uh, gehandeld is. En u hebt daar de niet vertrouwen veel vertrouwen heeft... in? Het argument waarmee hij zich uh, vrijpleit is niet goed en dat hoor niet. En de uh, heer Pechel doet dat wel, wel een beetje makkelijk. Hij heeft het over die uren praat over de helikopter. Maar in die helikopter zitten mensen, daar gaat het om. Ja. We praten niet over de helikopter, we praten over mensen die vol vertrouwen op de leiding weg zijn gegaan. Maar u zegt, al die missies die we nog gaan doen, in, in, op dit moment dus in Libië bijvoorbeeld, u zegt, ik vertrouw dat Hille niet toe, dat hij aan de leiding staat. Nee, die moet dat niet doen. Nee. En Techtel en, en, en moet ook niet zeuren. We moeten naar Koendus gaan en dan moeten die mensen zich kunnen verdedigen en die soldaten ook. Oké, je moet niet gaan zitten zeuren <laughs> of je een bonnetje uit moet schrijven. Da da dat een, kan niet. Dat is weer een andere discussie. Dank u wel. Stampen goedemiddag. Goedemiddag met Westenheijn. Zeg maar. Er zijn procedures gevolgd en er is een afweging gemaakt om een eh, Nederland, medelende Nederlander te helpen eh, in nood. Het is niet goed gegaan. Was het wel goed gegaan, hadden we met z'n allen de vlag uitgehangen. En nou weet de oppositie het natuurlijk altijd weer veel beter hoe het eh, dan wel gemoeten had. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een kans hadden gehad van meer dan 80%, dat ook met een D66 of een SP-minister de ook het schip in waren gegaan. Daar moeten we ook eens een keer reëren over zijn. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Peter, in spreekt u. Uh, het vertrouwen in Hilde is in de verste verte niet hersteld. Het is, uh, het is een klungelig gedoe van A tot Z geweest. En gisteren heeft hij wel gedeeltelijk uh, fout erkend... maar daarna begon hij zichzelf weer te beklagen en te zeuren... dat hij dat zo zwaar gehad had. En aan het eind van het debat uh, bleek dus dat ze toch vol, vol uh, achter de... Uh, achter de missie waar we blijven staan uh -huh. en, en, en, en dat, dat is niet goed. Maar hele staat er niet goed op bij u. Hoe komt dat? Nou, uh, omdat het een grote knoeier is. En, uh, en uh, dan zeggen ze, dan zeggen meneer, uh, hoe heet die die bij u zit? Die, die zegt onder andere van, uh, hij moet er blijven zitten met het oog op de op de volgende missies. Want, uh, de, en, uh, maar ik vind dit al erg genoeg. Uh, om, de, om mensen in de waarschaal te stellen. Mm. En, en, en, en dat is het maximaal slechte wat je kunt doen. Ja. Dus weg met die vent. Dank u wel. Standpunt Goedemiddag. Met word Paula Bakker spreek je. Goedemiddag. Graag. Nou, ik wilde zeggen, die soort operaties kunnen niet zonder risico gebeuren. En dan moet je het belang van het land voor ogen houden... en niet zo'n uh, debat gebruiken voor je eigen partijpropaganda. Want nieuwe verkiezingen zijn schreeuwend duur... En ik zag wel een overeenkomst in Van Bobbel zijn houding en Gaddafi. Die wil iedereen gewoon diep in het stof hebben. Dat was mijn reactie. Ja, goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, thanks. Dag, zeg maar. Goedemiddag. Uh, ik, ben het, uh, ik, ik vind dat die minister weg moet. Want een van de belangrijke punten in zijn verdediging... was te zeggen, die militairen wisten waar ze aan begonnen. En dat was niet waar... Want hen ontbrak informatie over de toestanden ter plaatse. Ja. Dus dat was een dikke leugen. Daarvoor zou hij van, ik wist waar ze aan begonnen en zij wisten het zelf ook. Dus dat soort gezeur, dat verwacht ik niet van de minister. En het is maar goed dat de televisie hem daarop heeft betrapt en het uitgezonden. Goed. Ik weet heel wat van commando geven en van mensen ergens naartoe sturen. Ik ben zelf gepensioneerd kapitein bij de Calvary. Ja. Dus uh, mij naaien geen oor aan. Dat was wat ik even wilde zeggen. <laughs> Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik pieter. Ik ben het uh, wel eens met de stelling. Maar de minister heeft een enorme klus op zijn departement uh, uit te voeren. En ik weet niet of hij dat waar kan maken. Ik u u, denk u de denkt dat als er oor... nog een bananenschilletje ja, ergens ligt, dat hij dan echt wel weg is? Pardon? Ik, ik denk dat als een bananenschilletje nog ergens ligt, dat hij dan wel echt weg is. Ja, maar dan is de overheid nog steeds op het departement. Uh, dat, dat, uh, dat is een departement met een historie die uiteenloopt van Spijkers naar Srebrenica, naar de recente toestanden in Den Helder, mm -hmm. naar de misstanden op de KMA. Uh, Voorhoef heeft in de NRC een anderhalf week geleden nog gemeld dat hij ook niet geïnformeerd was over een incident. Dus het is ook en al iets van jaren. En over de helikopter die nou in Libië is geland... konden we allemaal in de krant een paar dagen vooraf nog lezen... dat dat absoluut geen materiaal was om überhaupt een actie in Libië te beginnen. Ja, ja. Goed, u, u hebt er niet veel vertrouwen in, dat is duidelijk. Stand.nl, goeiemiddag. Hallo, ik spreek met René Geerhuis. Ik vind een ongeloofwaardige minister met een grote open wond... met de w van wegwezen. Uh, en bij die helikopteractie in Libië gingen zo'n beetje tien dingen tegelijk fout. Kan dat nog gekker? En ja, dit is gewoon een gedoogbeleid met ministers, dus ik weet niks. En hij ging al helemaal nat met die berichtgeving over die corruptie... bij de marinebasis ten Helder. Dat ging al helemaal totaal nat. U hebt het over gedoogbeleid, maar daarmee bedoelt u eigenlijk ook de oppositie dus... die hem nog gedogen voortdurend. Ja, en dan helaas op de verkeerde manier. Voor mij is het gewoon inpakken en wegwezen. Duidelijk, dank u wel. Stan.nl, goedemiddag. Met er half morgen aan het goeiemiddag. Het punt is, ik, heb, ik, ik vind dat het vertrouwen in minister hele nooit geschonden is geweest. Dus ik kan er uh, kort over zijn. Ik, ik vind het waanzin dat, dat de man hier uh, zo op aangevallen wordt. Want men heeft gewoon... De achtergrondinformatie niet en die, die, ik vraag me ook af of ze die ooit zullen krijgen en ik denk het haast niet. Maar wat ik ook zeggen wil, deze 66 moet natuurlijk voorzichtig zijn met zijn kritiek. Ze hebben zelf eens een minister van Defensie gehad. Die hield het met een uh, vrouw die zich in extreem linkse kringen, allerlei dubieuze linkse organisaties, uh, internationaal bevond. En, en uh, nou ja, dat was, had ook een makkelijke schande kunnen zijn en dat is tot nu toe ook uh, vrij, vrij redelijk onderbouwd. Maar had dat ook invloed op zijn beleid? Nou, dat weet je natuurlijk niet. De gevolgen die je... Die, uh, het betrof dus mevrouw Duizenberg, waar de contacten mee waren. Ja. En dat had, dat had toch een kwalijke gevolgen kunnen hebben ja. in de, de ja, ja, maar goed. De, volgens mij is dat, is, dat, is dat wel... Uiteindelijk is dat allemaal wel redelijk meegevallen, toch? Hè? Dus we, misschien moeten we ook niet suggesties uh, hier laten liggen. Nou, suggesties, het is, het is, ik wil alleen zeggen, je weet, als minister, hij heeft misschien zelf destijds niet zo goed begrepen met wie hij omging, dat mag je dan aannemen, maar het had toch tot, tot zeer kwalijke gevolgen kunnen leiden, dat, dat wil ik er maar mee zeggen. Dus je moet, die kan nooit zo, ook meneer Pechelt, niet, die kan nooit zo precies vertellen wat meneer Hillen nou in dit, di, dit soort zaken nee. fout heeft gedaan. Weet, misschien weet hij is niet eens wat er precies af heeft gespeeld en dat lijkt me heel aannemelijk. Maar, ja, maar goed, dat is ook waarom de Kamer natuurlijk voortdurend vragen stelt aan, aan de minister. Ja, maar er zijn zaken daar kun je geen vragen over stellen, want die, die kunnen gewoon niet naar buiten komen. Nee. Dat, dat, zo ligt het nou eenmaal. Dat, nee. Ook de regering moet, moet daar uh, vrede mee hebben dat niet alles naar buiten kan Allee. komen. Dank u wel. al goedemiddag. Ja, Goedemiddag met Ronald uit Rotterdam. Uh, ik denk dat die meneer uh, die net uh, sprak, uh, die uh, meneer Hillen moet gaan uitleggen aan die militairen die bijna dood hadden kunnen zijn, gaan uitleggen of het vertrouwen in hem geschonden zijn. Het is toch ongelooflijk dat een minister die zulke grove fouten maakt met een houding uh, erin zit alsof, uh, ik heb van de allerlei CDA-prominenten op de radio gehoord dat uh, de term waar gehakt wordt vallen Spaanders. als mensen zo met zo'n houding in iets zitten, dat kan dat nooit goed gaan? Het is net alsof. Ook met die uh, militaire inlichtingen. Meneer vond het niet nodig. Het is net een arts die een uh, operatie gaat uh, beginnen. En het bloedonderzoek ligt er nog niet, maar hij weet wel wat al in de urine zit. Hij zal beginnen maar met operatie uh, ja, te doen. Dat is zo zo'n zware onzorgvuldigheden. En, en ik denk ook nu, als ik nu voortaan in Vuurdame ergens in een trant vastzit. omdat Bouters achter me aan zit. dan zal ik Rutte met zijn drie minuten bellen. of ze mij kunnen komen ophalen. <onnees> Uh, hou eerst voorlopig die automanetjes op de weg, lijkt me. Ja, doe ik. Doe ja, nou, ik. Ronald, Ronald was dat. Uh, we gaan terug naar Alexander Pechtold. Uh, u hebt meegeluisterd. Ik heb het idee dat de luisteraars wat feller waren dan de oppositie nog. Ja, <laughs> ja dat, dat viel mij ook op. Het oordeel over de minister is uh, zelfs uh, na het debat... en al zijn toezeggingen is, is hard uh, bij uw uh, luisteraars... Uh, mijn oordeel is ook hard, eh, hard geweest. Maar ik vind het ook mijn taak om op een gegeven moment een punt te zetten... en, en niet te blijven nazuren. Ja. Um... Ik las nog even over dat laatste punt. Hè? Want de, de, u hoorde ook mensen zeggen... Van, ja, waar, waar hebben we het nou helemaal... U, u, u zei dat eigenlijk ook wel, die geluiden hebt u ook wel gehoord. van Waar maken we ons nou druk over? Er zijn heel veel andere dingen in de wereld aan de hand. Um, maar goed, ik geloof dat het een uitspraak was van uh, iemand... Uh, oh ja, van, van de Partij van de Dieren, mevrouw Ouwehand. Die zei uh, dat die militairen veilig thuis zijn. Dat is meer geluk dan wijsheid. Dus ik bedoel, het ging wel gewoon om om drie mensenlevens. En ook nog Klopt. wel die meneer van Haskoning natuurlijk, die daar op het strand stond. Klopt, en daarom heeft de Kamer ook meer dan 200 vragen gesteld. Hebben we een commissie ingesteld die toezicht houdt op de veiligheidsdiensten? Die commissie hebben we gevraagd van geef ons ook een verslag. Hebben we uiteindelijk vijf voor twaalf ook van het bedrijf Haskoning... een verslag gekregen? Daarom uh, zijn we daar uh, uren en uren uh, over aan het debatteren. En dat heeft diegene die dat zei. Dat gaat niet om die helikopter die daar overigens nog steeds op het strand staat... als je naar Google Earth kijkt. Zonder accu. Het, ja, zonder accu. Het gaat nu vooral uh, ook om... Ja, wat had er allemaal niet kunnen gebeuren... en daarom het eindgoed goed gevoel. Dat was niet passend. Nou, daar is een stevig debat over geweest. Maar wat vooral zo belangrijk was... was dat, dat dat incident gaf ons een inkijkje. Een inkijkje in de organisatie van Defensie. Een inkijkje hoe ministers uh, dat hebben aangestuurd. En dat was allemaal allesbehalve vrolijk. Daar zijn nu lessen uitgetrokken. Uh, en ik vind dat dat, dat, dat het winstpunt is... Maar uh, ik hoop dat ze het nooit meer in hun hoofd halen ja. om het zo te doen. Een van de, een van de bellers die had het over het gedoogbeleid. Hè? En uh, had hij niet over de PVV in dit geval, maar over, over in dit geval de oppositie, die dus Hillen nog gewoon gedogen. Nou ja, gedogen. Kijk, Wilders zorgt wel voor de stemmen. Hè? Laten we even wel zijn. Hij blaast en hij roept en hij doet. Maar als het gaat om een, motie, een kritische motie aan te nemen... dan blijven de 24 handjes gewoon rustig omlaag. Dan gebeurt er helemaal niks. Dus de oppositie krijgt de verantwoordelijkheid toegeschoven... moet het debat voeren, moet de kritische vragen stellen... moet alles doen. En uh, de PVV uh, ja, die, die, die, die, die, die speelt gewoon geen rol. Die denkt, het uh, laat maar. En dat verwijt ik natuurlijk... Uh, het kabinet Rutte komt dat ze zich zo ongelooflijk afhankelijk maken voor zulk belangrijk beleid. Het gaat niet alleen om die missies, het gaat eigenlijk ook alles wat we in Europa doen. In Europa doen de steunfondsen, de euro, ga zo maar door. Ja. Um, goed, conclusie is uh, kan wat D66 betreft gewoon verder en ook, mag ook niet aangeschoten wild worden genoemd, want u zegt uh, je moet ook een streep zetten dan, na dat debat van gisteren wat goed was. Dank voor het bij, uh, bijdragen aan deze stand.nl. Alexander Pechtold van D66. Ik kijk nog een keer naar uh, de tussenstand op onze site. Het vertrouwen in minister Hille is voldoende hersteld. Er is door ruim 14 100 mensen gestemd, 44% is het eens, 56% is het oneens. Ik ben Janine Ennis Plasgaard, Tweede Kamerlid voor de VVD. En ik feliciteer Standpunt.nl van harte. Het is niet altijd leuk om de kritiek te horen op je standpunt. Maar het helpt je wel om je eigen standpunt of bij te stellen of aan te scherpen. Publicatiek, te weinig PVV's in de uitzending. Geen idee wat je over je heen krijgt aan Inbergx En zich natuurlijk absoluut niet houden aan de stelling. Ik vind Stand.nl een, een, een spannend programma. Als ik dat als politicus zou doen, dan zou ik door de voorzitter terecht worden geweest. Ja, Stand.nl bestaat komende vrijdag tien jaar. Dat vieren we met een jubileumuitzending. In dat kader verwijs ik u nog even naar onze site ook, www.standpunt.nl. Want uh, u weet het, we hebben de afgelopen weken oproepen gedaan aan luisteraars... om nou zelf met een onderwerp te komen. Waar vindt u dat er een Stand.nl over moet worden gemaakt? Er zijn er vijf uitgeselecteerd. En daar moet u op onze site op stemmen, want daar komt dan uiteindelijk een winnaar uit. En uh, die stelling gaan we dan um, tweede paasdag transformeren tot een heuse uitzending. Ga dus naar de site en stem op die vijf stellingen. En dan uh, kijken we welke uiteindelijk... Gaat Zometeen na tweeën is er, Dit Is De Dag. Markje Fix is hier met de onderwerpen. Ja, ook tien jaar geleden was het dat prinses Maxima kennis maakte met ons land. Nou ja, dat deed ze al wat eerder natuurlijk. Maar wij leerden haar kennen op de dag van de verloving echt goed. Daar gaan we het over hebben, over die tien jaar uh, prinses Maxima. En uh, we gaan het hebben over het stel in België... dat uh, besloot om samen euthanasie te plegen. Goed, dat allemaal zometeen na tweeën. Dit is dat. Is Thijs er ook, of niet? Ja, die mag ook meedoen. en Thijs dus <laughs> samen zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Maandag om 7 uur: 10 jaar kunststof op Radio 1. Met Volkskrant hoofdredacteur Filip Reimark, schrijfster Naïma El Bezas en jazzpianist Bert van den Brink. Maandag van 7 tot 8: 10 jaar kunststof. Radio 1, het nieuws van alle kanten.